9 uur. Het LOS-journaal, door Alt Megens. In Den Haag hebben VVD en PvdA tot gisteravond laat gepraat over aanpassing van de plannen voor nivellering van de inkomens. In het torentje van premier Rutte kwamen vicepremier Ascher, minister Schippers van Volksgezondheid en de fractievoorzitters Samsom en Zijlstra bijeen. Officieel zijn er geen mededelingen gedaan... maar bronnen binnen beide partijen zeggen dat er naastig wordt gezocht... naar alternatieven voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat betekent mogelijk minder verlaging van de inkomstenbelasting. Vandaag wordt erover verder gepraat in de ministerraad. De GGD Zuid-Holland-West heeft op korte termijn... ruim 3 miljoen euro nodig om te overleven. Dat heeft de gemeente Zoetermeer bekendgemaakt. Geld moet worden opgebracht door de acht gemeenten waarvoor de instelling werkt, waaronder Delft, Rijswijk en Wassenaar. In mei werd bekend dat er een fors tekort was ontstaan. Inmiddels is duidelijk dat er, een, dat er gereorganiseerd moet worden. Over de oorzaak van de financiële problemen is de gemeente Zoetermeer vaag. Tekort zou zijn ontstaan door onduidelijke financiële afspraken uit het verleden.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 De reactie tegen de schijnhuwelijken is nog niet voorbij. De Marischaussee heeft nog meer verdachten op het oog. Die worden de komende tijd opgepakt. De hoofdredactie van Dagblad Metro biedt excuses aan... voor de column van Luc Koelman die gisteren in de krant stond. De column bestond uit een brief aan de ouders van Tim Ribberink... de jongen die onlangs zelfmoord pleegde omdat hij werd gepest. Het stuk was zogenaamd geschreven door Mariska Orban de Haas... van het katholiek nieuwsblad, bekend van haar conservatieve standpunten werd gesteld dat de moeder van Tim te weinig had gedaan... om haar zoon van zijn homoseksualiteit af te helpen... en dat zelfmoord zondig is. Het stuk leidde tot veel kritiek. Het weer bewolkt, maar in de loop van de dag vanuit het zuiden zonnige periode. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt rond 11 graden. Morgen bewolkt met kans op wat regen, dan wordt het ongeveer 12 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 40 kilometer file stelt de ochtendspits niet veel voor. Wel zorgt een oliesport ten zuiden van Rotterdam voor veel vertraging. Het grootste knelpunt is nu de ring Rotterdam. De ring Amsterdam moet ik zeggen, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat dus de tunnel en knopen de Nieuwe meer 10 kilometer. Er stond een vrachtwagen of een busje met pech en elektraolie. Daardoor zijn bij knopen de Nieuwe meer twee rijstroken afgesloten. Het is nog verder vrij druk op de N207, de weg Ambacht Richting Lissen. Er staat tussen Wouwbrugge en Leemuiden 6 kilometer. Er zijn problemen bij de spoorwegen. Want tussen Geldermals en Tiel rijden geen treinen. Er staat namelijk een kapotte trein op het spoor. En ook tussen Zutwe en Winterswijk rijden geen treinen. En dat komt door een seinstoring. In beide gevallen loopt de vertraging op tot meer dan een uur. U hoort het: Volkswagen Bedrijfswagen zet de onderhoudsprijzen vast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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De eerste tekenen van de nationale politie zijn vandaag zichtbaar. Onder meer op de site politie.nl. Gaat u maar vast kijken, gaan we gaan het er zo over hebben. Eerst naar de fles, de geest en de wanhopige poging het ding erin terug te proppen. VVD en van PvdA passen hun plan voor de zorgpremie aan. Bronnen binnen de partijen bevestigen dat aan de NOS. Beide partijen hebben gisteravond uren overlegd in het torentje.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 de actie is echt geboden. Ja, en op zoek naar meer informatie proberen we het ook nog even bij VVD'er Stef Blok, minister voor wonen. Ik ga daar geen andere dingen over zeggen dan uh, degenen die erbij aanwezig waren. En ik heb mij gisteren voorbereid op uh, het overleg vandaag met de Kamer over hypotheek en de woningmarkt. Ja, daar wilde hij wel over praten. Joost Vunnings weet wel waarom hij over de zorg niet wil zeggen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 Nou, nog één poging dan. Uh, ook pvda van de kamerlid Jacques Monnars hield zijn lippen op elkaar. Nou ja, kijk, uh, uh, het is nog gaan we. Uh, uh, we zijn het in, in algemeen op de hoogte gesteld. Dat moet verder afgekaart worden. En dan uh, zien we vandaag verder. Robin Linschoten, VVD-prominent. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, gelukkig, u houdt de lippen niet op elkaar? Uh, daar heb ik geen enkele reden toe, want ik heb geen voorkennis, dus ik kan vrijpraten. Dat is fijn. Dan gaan ja. we dat doen. Um, want u riep meteen al dat het zorgplan niet door mocht gaan en ook niet door zou gaan. Daar begint het nu toch wel op te lijken, hè? Ja, ik heb dat vorige week in jullie uitzending uh, gezegd, omdat naar mijn stellige overtuiging uh, de inkomenseffecten die men beoogt op deze wijze niet worden gerealiseerd. En ja, dan kom je wel vrij snel tot de conclusie dat het veel verstandiger is uh, om het aan te passen en te zorgen dat er een aantal instrumenteninstellingen worden gebracht die precies dat inkomensbeeld uh, realiseren, wat je voor ogen hebt. Ja, dus dan zou het, en uh, Joost Vullings suggereerde dat al eventjes, zou een nivellering plaats gaan vinden via de inkomstenbelastingen, niet langer via de zorgpremie. Wat zou u daarvan vinden? Technisch gesproken is dat in ieder geval een instrument wat bedoeld is om inkomens uh, uh, her te verdelen. Je kunt daar ook heel precies fine-tunen, zodat er voor de mensen veel meer duidelijkheid is. Kijk, en het is natuurlijk helder. Hè? Als je die inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel haalt, uh, zomaar, dan zou er een zeer denivelerend beeld ontstaan. Omdat een groot aantal maatregelen uit het regeerakkoord uh, precies het tegenovergestelde van nivelleren zijn. Mm -hmm. Dus het is redelijk dat de Partij van de Arbeid vindt dat er... Uh, op de een of andere manier, wat mij betreft bij voorkeur via de belastingen... een correctie plaatsvindt, zodat er ook een evenwichtig uh, inkomensbeeld resteert. Ja, want uh, zou u überhaupt kunnen leven met nivellering via de inkomstenbelasting? Ja, maar u moet zich realiseren dat er heel veel denivellerende maatregelen in het pakket zitten. Uh, en dat kan natuurlijk nooit. 16 miljard bezuinigen en een zwaar denivellerend pakket... is natuurlijk iets waar de Partij van de Arbeid achterban... Uh, ja. nooit van zijn leven mee akkoord zou gaan. Hmm. En vanuitgaande dat deze twee partijen de komende vier jaar... ...met elkaar moeten doen, uh, zullen ze daar elkaar dus in uh, moeten helpen... ...en zodanig redelijk inkomensbeeld uh, op tafel leggen dat iedereen daarmee kan leven. Ja, precies, wat, want alle... dit was natuurlijk wel het pronkstuk van de P van de A, hè? dus dat, dat kun je ze niet zomaar afpakken. Nee, maar dat hoeft ook niet. Uh, ik heb begrepen dat ze een heldere, uh, heldere zicht hebben op welk inkomensbeeld het resultaat van het totaalpakket moet zijn. Nou, als je dat uh, als doelstelling neemt, uh, dan valt dat heel goed uh, via ons belastingssysteem te realiseren. Ja, nou is er weer sprake van een uh, welbekende radiostilte. Is dat slim? Want de vorige radiostilte heeft uiteindelijk... Uh, ja, heeft toch geresulteerd in een uh, vrij geïsoleerde onderhandelaarsgroep... die naar buiten kwam en daar pas merkte dat het niet helemaal goed in elkaar zat. Ja, maar op dit moment zullen ze realiseren dat een dergelijk foutje niet nog een keer gemaakt mag worden. Uh, dus het moet buitengewoon zorgvuldig worden voorbereid. En ik denk dat ze er uh, verstandig gaan doen om het eindresultaat van die gesprekken pas bekend te maken. Als ook op detailniveau helder is wat de inhoud van het akkoord is. Zodat we niet een dag later weer allemaal verschillende rekensommetjes ja. in de media ja. tegenkomen. en mensen wederom met een hele grote onzekerheid zitten. Nou, dat, dat, zou het dat, alles weg zijn. dat klinkt heel eenvoudig, meneer de Ze hadden dat bijna de vorige keer zelf kunnen bedenken. dit. Dat was zomaar gekund. <laughs> Meneer Linschoten, dank u wel. Prominent van de VVD. Dan gaan we maar eens even kijken of er al uh, drukte is bij het ministerie van Algemene Zaken. Daar staat verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, zometeen de... komen ze bij elkaar, hè? Uh, uh, jazeker, maar de rode loper uh, ligt hier uit. Uh, niet voor uh, de kerstverse kabinetsleden, maar voor een uh, bezoek van de Liberiaanse president uh, Sir, uh, uh, Johnson Sirleaf. Een vrouw uh, die hier op bezoek is vandaag. Gaat ook naar de Universiteit van Tilburg, Nobelprijswinnares, dus dat staat eerst op de agenda van premier Rutte om haar te ontvangen. Zo dadelijk over enkele minuten zal zij aankomen. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben toch wel verbaasd... dat een VVD'er zojuist in de uitzending met uh, enig enthousiasme... belastingverhogingen mm -hmm. zit te verkopen. Ja, dat zal natuurlijk wel enige discussie geven in het kabinet. Uh, want belastingverhoging is uh, toch ook een vies woord voor de VVD. Maar inderdaad, uh, er moet iets komen. Een oplossing, dat is wel de verwachting. En daar zal ook in het kabinet stevig over gepraat worden, zoals er gisteren dus in een, ja ik zal maar zeggen, een soort kernkabinet over gesproken is met uh, de ministers van Financiën, Dijsselbloem, Sociale Zaken, Ascher en uh, natuurlijk Schippers van uh, Volksgezondheid en de premier, VVD en P van de A, fractievoorzitters waren daarbij aanwezig. De fracties zijn ingelicht. Ja, vandaag zal ook de rest van het kabinet uh, ingelicht moeten worden over het voornemen tot aanpassing. Mm -hmm. Of dan wel dat het hele programma van tafel gaat, geen inkomens afhankelijke zorgpremie. Maar dan op een andere manier repareren. Ja, de inkomstenderving voor de laagste inkomens. Maar uh, ja, hou je vast, de rekening zal betaald moeten worden. Ja. Hé, hey, Michiel, als ik het nou goed begrijp van jullie allemaal daar in Den Haag, um, is er gisteren een soort vooroverleg geweest. Um, is al... zijn ze dichtbij een akkoord? En dat wordt dan nu voorgelegd aan de rest van de ministers in het kabinet. Ja, zo zal het gaan, want het hele kabinet moet het dragen. Nou, dat zorgplan heeft dus voor veel verrassing gezorgd. We hebben minister Schippers van Volksgezondheid gehoord. Die heeft gezegd van ja, ik, euh, ik wist er niks van, ik ben er niet bij betrokken geweest. En eigenlijk ook niet doorschemer, ik ben er allerminst gelukkig mee. Nou, zij zal misschien gelukkig kunnen ademhalen... dat het in ieder geval niet via die zorgpremies uh, gaat... wat allerlei andere negatieve effecten heeft... op de marktwerking in de zorg bijvoorbeeld. De kosten zouden kunnen exploderen, dat is haar vrees. Maar ja, dan moet het via de belastingen... en wat voor effecten brengt dat allemaal met zich mee? Kortom, dat zal stevig afgekaart moeten worden... hier in de ministerraad, die om tien uur begint. Goed, hey, en nog eventjes, hoe is de nieuwe? Radiostilte gevallen bij de fracties, ook bij de rest? Nou, ik moet eerlijk zeggen, de zender vibreert er lekker van. Uh, dus ik moet eerlijk zeggen dat die radiostilte uh, tot op heden uh, een weldaad is. Goed, dankjewel. Michiel Breedveld bij de deur van het ministerie van Algemene Zaken. Waar dus vandaag in de ministerraad verder gesproken gaat worden over die hekkele kwestie en de oplossing die ze daarvoor nodig hebben. Dan de Nationale Politie. Ik zei het al eventjes. Eh, achter de schermen is er een lange tijd aan gewerkt. Maar vanaf vandaag zouden de eerste tekenen te zien moeten zijn. De politieregio's gaan samen in de Nationale Politie. En als eerste is de website politie.nl vannacht aangepast. Dus daar gaan we dan maar eventjes naartoe. Evi Elshoff woordvoerster van de Nationale Politie in oprichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens even kijken of ik verschil zie met de vorige.nl. Wat zou ik nu moeten zien? Nou, u ziet in ieder geval een site waar u eigenlijk meteen een overzicht krijgt van wat er in het land gebeurd is. Gezocht, vermist, nieuws. Um, meteen ook wat u kunt doen qua aangifte, uh, hoe u iets kunt melden. Mm -hmm. Wij hebben eigenlijk uh, geprobeerd om met het nieuwe politie.nl... Uh, gemak en service uh, vooraan te laten staan. En eigenlijk voor alles wat met de politie te maken heeft... om daar één portaal voor te maken. Oké, okay, ja. Um, want voorheen kon je dan... want het lijkt nog een beetje op de vorige site... maar dat zit hem dan waarschijnlijk in de details. Maar um, ik kan mij herinneren dat je dan per politiedistrict... Um, kon zoeken naar bijvoorbeeld persberichten of informatie. Hoe is dat nu Goed. dan georganiseerd? Wat dat betreft waren er inderdaad 26 korpsen die hun eigen informatie gaven. Soms ook, ook wel hun eigen uh, beeld hieraan uh, koppelden. Nu is het zo, als je bij politie.nl binnenkomt... je kan uh, heel lokaal je nieuws zoeken, dus letterlijk op buurt of woonplaats. Waardoor je eigenlijk zowel het landelijk nieuws kunt zien... maar ook wat gebeurt er nu in mijn buurt? Wie wordt er gezocht in mijn buurt? Wat zijn projecten in mijn buurt? Hoe heet mijn wijkagent? Hoe kan ik die bereiken? Dus het is veel meer op maat informatie voor mensen. Okay. nou Interessant. Um... Daar heeft u veel werk aan, kan ik mij voorstellen. Veel meer dan, euh, dan ooit. Nou goed, we hebben dit uh, als iets heel belangrijks gezien. We vinden het gewoon belangrijk om als één politie naar buiten te gaan. Het moet niet uitmaken of je in Limburg woont of dat je in Friesland woont. Hoe je wordt benaderd, uh, wat je erover kan vinden. Dus um, uh, dat was wel een van de belangrijkste redenen om dit nu al te gaan doen. In de vooruitloop inderdaad op uh, nationale politie die op één januari aanstaande uh, van start gaat. En ja, we zijn eigenlijk heel erg trots en tevreden. Het is uiteraard nog iets wat uh, verder ontwikkeld wordt. Nee. Maar uh, wat er nu staat, ja dat is echt wel um, iets waarvan wij denken van nou we kunnen in ieder geval de bewoners van Nederland kunnen we um, uh, informatie geven die voor hen uh, van belang kan. Ja, en het is wel fijn als zo'n uh, portaal goed werkt, hè? want dat scheelt u uh, aan de achterkant veel, veel werk, kan ik me voorstellen. Ja, natuurlijk. Een internet, uh, het blijft een technisch ding. Ja. Dat moet gewoon hartstikke goed werken en dat moet stabiel zijn. En dat moet uh, zeker, omdat het ook het laatste nieuws, is: dus stel dat er een calamiteit is, dan 24 uur per dag zeven dagen in de week, dan zal het dat laatste nieuws vanuit de politie ook op politie.nl te vinden zijn. Ja. Dus het is ook echt gewoon een belangrijk medium. We ja. vinden het ook belangrijk om via onze site ook te communiceren met mensen. En hij doet het hè? Ik heb een paar keer ververst en gezocht. Hij blijft stabiel. Hartstikke goed. Het is, ja, het is ook echt een interactie uh, ding. We willen niet alleen maar meer gewoon de informatie uh, sturen naar onze mensen, maar mensen kunnen ook heel simpel dingen melden, kunnen uh, tips geven uh, in onderzoeken uh, als wij mensen zoeken en zij denken dat we die ergens gezien hebben, dat kunnen ze heel simpel aan ons melden. Dus ja, wij verwachten ook echt gewoon meer interactie. Goed. Uh, Evi als woordvoerster van de Nationale Politie. Dank voor nu. Graag gedaan hoor. Gaan nu vast nog vaker spreken. Goed. En zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Barack Obama heeft de afgelopen nacht zijn campagnemedewerkers persoonlijk bedankt. En dat was bijzonder. Dat gaan we zo laten horen. Verkeersinformatie eerst. Doen ze Hoka met de spits, spitsje op vrijdag? Ja, 35 kilometer stelt al niet zo gek veel voor. Hoor. Alleen op de Ring Amsterdam, de A10, wel veel vertraging. Daar staat tussen de Zeeburgen tunnel. En Knopen de Nieuwe Meer 10 kilometer. Bij Knopen de Nieuwe Meer is een bus van Connection stilgevallen. En die lekt daar veel dieselolie. Dus dat wordt, flink, dat wordt flink aan schoongemaakt. Dus er zijn twee rijstoken dicht. En de klus gaat waarschijnlijk anderhalve duren volgens Zijkswaterstaat. Je kunt er ook beter omrijden via de Ring West. En nog probleem bij de spoor. Want tussen Geldermas en Tiel rijden geen treinen door een kapotte trein op het spoor. En ook tussen Zitwe en Winterswijk rijden geen treinen. En dat komt door een seinstoring. In beide gevallen loopt de vertraging op tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan. om te demonstreren tegen de regering van president Christina de Kirchner. Het was daarmee de grootste anti-regeringsdemonstratie in jaren. Latijns-Amerika- correspondent Kees Elenbaas. Kees, eh, bij demonstraties in Argentinië kan het er heftig aan toe gaan. Hoe was dat bij deze massale demonstratie?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 Um, de, de grote kranten in Argentinië die zeggen... Uh, Clarín die heeft het zelfs over 700.000 demonstranten in uh, Buenos Aires. Dat is uh, echt enorm. Uh, niet alleen in Buenos Aires was het zo... maar ook in alle andere grote steden van Argentinië was dat het geval. In, in Santa Fe, Mendoza, Córdoba... waar 40.000 man op uh, de straat stond. En niet alleen in Argentinië... maar zelfs de Argentijnse gemeenschappen... in uh, andere plaatsen in de wereld die, die deden mee. In, uh, het begon in Sydney. In New York is een demonstratie geweest. In Parijs, Madrid, Barcelona. En in de Argentijnse kranten staat zelfs dat er een kleine groep protesterende Argentijnen was bij de ambassade in uh, Den Haag. En ja, overal dat slaan op die potten en pannen natuurlijk. Ja, wat we net hoorden. Hè? En, en dat doet ons toch denken aan de heftige demonstraties van tien jaar geleden alweer. Ten tijde van de zware economische crisis in Argentinië. Dat klopt, maar Argentinië die is uh, hard op weg... om weer in zo'n grote economische crisis te, te verzeilen. De, de Argentijnse economie is echt uh, knarsend tot stilstand aan het komen. Uh, de, de inflatie bijvoorbeeld is officieel 10 procent. Maar uh, deskundigen die zeggen dat die in werkelijkheid... ergens tussen de 25 en 30 procent uh, ligt. Dus het economisch beleid van Christina de Kirstine... Dat, uh, dat pakt desastreus uit... Ze is bezig geweest met het nationaliseren van, van bedrijven. Uh, het afschermen van Argentijnse bedrijven. Maar dat schrikt buitenlandse investeerders af... die ze zo broodnodig hebben in uh, Argentinië. Uh, bovendien komt de regering weer niet haar afspraken na met, het, uh, met de internationale schuldeisers. Uh, het IMF heeft Argentinië een rode kaart gegeven. Als ze voor 18 december niet beginnen met aflossen... Uh, dan worden alle internationale geldstromen uh, stopgezet. Dus dat alles leidt tot grote onrust en ontevredenheid. En ja, die demonstranten die op straat waren uh, uh, gisteravond in Buenos Aires... Ja, die hadden het niet alleen over die, uh, die inflatie, maar ook over de corruptie, de stijgende criminaliteit. En ze waren ook tegen een aangekondigde grondwetswijziging, waardoor Christina de Kirsten er opnieuw herkozen zou kunnen worden in de toekomst. Ook ja. daar is men fel tegen. Oké, okay, nou hebben president over het algemeen een broertje dood aan sociale onrust en protesten. Hoe is dat met Christina de Kirsten? Is er van plan bijvoorbeeld de demonstranten tegemoet te komen? Nou, als je weet, ze zat in haar, haar Quintia, heet dat. Dat is een, een, een, een buiten, zeg maar, in Olivos, een buitenwijk van Buenos Aires. Ze heeft zich daar niet laten zien, maar er stonden wel 30.000 man demonstranten omheen. Uh, ze heeft gewoon niet gereageerd op deze enorme demonstratie. Het enige wat ze heeft gedaan is op haar officiële Facebookpagina gezegd... dat je kunt zien dat Argentinië nu een democratie is... waar iedereen voor zijn mening uit kan komen... En er was ook nog een soort bijzin van... in tijden van tegenslag hou je je rug recht. Maar ja, ze heeft zich er nog niet over uitgelaten. Nou, benieuwd hoe lang ze dat volhoudt. Kees Elenbaas vanuit uh, Argentinië, hoorde u. Dan maar Remmers, die is in Dronten... vanwege de Hanselijn daar. Wat is dat wat ik nou hoor? Oh, de boor. Oh, hij is Jij bijna nog bezig. Klaar, maar er moet nog... Ja, we nog bezig, hè. Deze mannen in gele en groene hesjes met bouwhelmen... die maken wat Tjerk van der Lune heeft ontworpen. Want Tjerk is architect bij het ingenieursbureau... wat zo'n beetje alle stations in Nederland doet. En uh, station Dronten is geen duikplank in een weiland. Dat is ook precies wat we wilden bereiken, ja. een echt stationsgebouw. Duikplank in het weiland, dat heb je hier en daar, hè. vooral in Friesland. Dan is het eigenlijk alleen een perron, een hokje voor tegen de wind en de regen... Ja. En dat is het dan? Ja, dat klopt. En Dronten moest meer? Ja, zeker. Ja, ook met name omdat het de Hanselijn is. Uh, we hebben hier echt een stationsgebouw willen maken... met meer uh, ja, beschutting voor uh, mensen die staan te wachten op de trein. Want polderland, altijd wind en regen. Precies, altijd uh, wind en regen. En uh, ja, dat is toch prettig als je dan uh, goed uh, beschermd kan wachten op het perron... Uh, als je staat te wachten op de trein. Zoals het de... Echte verslaggever betaamt op de radio, moet men dan een beschrijving geven van het onderwerp? Nou, ik moet zeggen dat de Hanselijn vijf meter boven het maaiveld ligt. Je moet dus een trap op of de lift op, de lift in om uh, het, het, het, het, uh, ja, het bron te bereiken. Het bron is over de weg heen, dus het is ook meteen een viaduct. Uh, ja, baksteen. Ja. Terwijl de meeste stations tegenwoordig glas, beton... maar dit is, jullie hebben echt gekozen voor baksteen. Het zijn pilaren. Hoe hoog? Meter uh, uh, metertje of tien? Een metertje of veertien, denk ik zelfs. Ja. Geen gebouw met een kiosk waar warme koffie is te krijgen? Uh, nee, nee, helaas. Daarvoor zijn er te weinig reizigers, hè? Ja, er komen hier waarschijnlijk rond uh, 3.500 reizigers uh, per dag. En uh, dat is helaas te weinig om uh, een commerciële voorziening... zoals we dat zo mooi noemen, te gaan realiseren. Ja. Ja, het klinkt ook echt in de ingenieurstaal. Ja, zo ja, ja, ja. Ja, ja. Fietsenstallingen erbij. Een winkeltje, ook wel genoemd. Ja, nee, maar geen, geen winkels dus. Maar waarom toch? Want het heeft iets statigs, hè? Ja, dus uh, ja, dat is ook wat ik heb willen bereiken. Dus uh, dat ook het uh, viaduct uh, wat we hebben gemaakt... dat het ook uh, het, het materiaal met zo'n werk is doorgezet over het viaduct. Dus dat je een zo groot mogelijk uh, ja, gebouw maakt. Uh... Dat je echt weet van, kijk, daar is het station van Dronten. Precies. Dat was echt de opdracht. Dat was echt de opdracht. Ja, niet van een glazen hokje en dan moet Dronten het maar mee doen. Nee, precies. En ik denk dat dat wel uh, zo geworden is, als ik dat zo bekijk. Ja. Je bouwt natuurlijk ook iets waar veel mensen gebruik van gaan maken. Ja. Relatief, hè. Het is, het is niet als een kantoorgebouw waar alleen die mensen van het kantoor uh, in zitten. Uh, het was nog geen eenvoudige zaak. De lijn uh, heeft... Er was een miljard euro voor, voor de Hanslijn. Hij is goedkoper uitgevallen, dat is meestal anders. En uh, het was nog wel een lastig station, want... Uh, nou ja, zoals we dit bouwen, dit is dat, het wordt door uh, op hoofdlijnen drie aannemers gebouwd. De, onder, de, de fundering die wordt door aannemer 1 gebouwd. Hetgene wat erop komt, uh, wordt door aannemer 2 gebouwd. En het spoor wordt door aannemer 3 gebouwd. Waarom zou je het ook eenvoudig doen? Ja, ja precies. En dat maar, moet allemaal passen. Het gebouw wat je later hebt gebouwd, moet wel op het perron passen ja, aansluiten. Ja, en dat is uh, best wel een, in de praktijk een, best wel een lastige klus. Dat was een hoofdpijndossieetje even. Nou, hoofdpijn dossier wil ik niet zeggen. Maar er zijn wel uh, puntjes uh, dat je denkt van uh, dat kan makkelijker. Nog een maandje, dan, uh, dan kan je hierin stappen. Gaat u dat ook doen? Ja, absoluut. Dus, ja? Uh, ja, en hij is dus ook 6 december gaat uh, de koningin uh, de lijn openen. Ja. En dan is hij ook nog binnen planning. Niet alleen binnen de, de kosten, maar ook binnen de planning. En dat is uniek. Behalve het stationsgebouw is er ook een tankstation. Daarin Herma en Ria. En die zijn hartstikke blij dat er geen kiosk komt. Want dan gaan zij meer koffie verkopen. Eindelijk, want ze zijn blij dat de bouwput weg is. Prachtig. Maino Remmers vanuit Dronten waar ze niet, kunnen wachten, niet langer kunnen wachten op de Hanselijn die daar aanmeert. Nog even naar Amerika, want um, geloof het of niet... de stemmen worden daar nog steeds geteld, hoor. Maar volgens zijn medewerkers heeft Barack Obama... ook de staat Florida binnengehaald. Amerika's herkozen president bracht gisteravond een verrassingsbezoek... aan zijn campagnevrijwilligers in Chicago. In een vijf minuten durende speech bedankte hij de jonge mensen... die wekenlang voor hem door regen en wind trokken... om kiezers te overtuigen naar de stembus te gaan. Obama vertelt in die speech over zijn komst naar Chicago toen hij 25 was... en de ambities die hij toen had. Deze jongeren doen hem niet zozeer aan zichzelf denken. Hij vindt vooral dat ze het beter doen dan hij. En je bent meer effectief. Jullie zijn slimmer, beter georganiseerd, zegt Obama. Als ik hier om me heen kijk, denk ik wat er ook gebeurt. Wat jullie toekomst ook wordt. Jullie zullen geweldige dingen doen. Ja, en ook nu werd Obama weer emotioneel. Als hij zegt ik realiseer me dankzij jullie dat het werk dat ik doe belangrijk is. What you guys uh, have done means that uh, the work that I'm doing is important, and I'm really proud of that. I'm really proud of all of you. And uh, and, and, and what you just said. Ik ben heel erg trots op jullie, zegt Obama, terwijl de tranen over zijn wangen lopen. Jullie reis begint nu pas, vervolgde hij. Want eh, wat wij de komende vier jaar doen valt in het niet bij wat jullie gaan bereiken in de toekomst. Um, your journey is just beginning. You're just starting and en uh, whatever good we do over the next four years will pale in comparison to uh, what you guys end up accomplishing uh, for years and years to come. And uh, and that's been my source of hope. En hij hield niet op. Jullie zijn mijn bron van hoop, zei hij. Als mensen vragen hoe uh, houd je het vol, de frustratie in Washington... dan denk ik aan jullie. Dat is waarom ik de laatste vier jaar, als mensen me vragen... hoe je het met dit of dat, de frustraties van Washington... Ja, ik gewoon over jullie. Ik denk over wat jullie gaan doen. En dat is de source van mijn hoop. Dat is de source van uh, mijn strength en mijn inspiratie. Nou, hoort, dat brengt ook wat emoties teweeg bij zijn uh, toehoorders. Hoort wat snifjes hier en daar. Jullie zijn mijn inspiratie en jullie hebben me verheven, zegt Obama. Hij bedankt ze en loopt daarna meteen naar buiten. You all are, are remarkable people. And you me up. Uh, Gaat het zo de emoties en het applaus? Nu moet Obama snel aan het werk in Washington. Voor 1 januari moet hij een akkoord bereiken met de Republikeinen... over het begrotingstekort. En die willen niet zo graag. Als dat niet lukt, dreigen de Verenigde Staten in een nieuwe recessie te storten. De fiscal cliff, zoals het ook wel wordt genoemd, wordt meteen een zware klus... want de padstelling in het congres is alleen maar groter en sterker geworden. En zo eindigen we het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Uiteraard is er nog veel meer op deze zender. Ik wens u alvast een heel fijn weekend en veel plezier bijvoorbeeld bij Sven Kokkelman. Die zit ook in me. Goedemorgen Lara. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de nieuwe liggingsreparatie in Den Haag natuurlijk. Zodra de nieuws is, hoort u dat van ons. En er is intussen ook weer veel en veel meer kritiek gekomen op de plannen van Rutte 2. De reclassering bijvoorbeeld maakt zich grote zorgen over het plan om de jeugdzorg aan de gemeente over te Wie laten. Jij vond het nog niet genoeg, Sven. Nou ja, nou, ik ga er <laughs> niet over, maar, die, maar die, al, die, al die belangorganisaties niet. Ja ja, ja, ja, zo is dat. Dat betekent dat ze ook de verantwoordelijkheid krijgen die uh, gemeenten van de jeugdreclassering. En daar hebben ze helemaal geen uh, ervaring mee, zegt de uh, reclassering Nederland. Er is ook kritiek op het weer een ander plan van Rutte 2. En namelijk de patiëntenfederatie NPCF. Die maakt zich zorgen over de oudere zorg, omdat hulpbehoevenden straks uh, langs ontelbaar veel loketten moeten. En dat wordt één grote puinhoop, zeggen ze. En we staan ook nog even in uh, Italië stil bij het feit dat er veel te veel criminelen in het Italiaanse parlement zitten. En daar willen ze een einde aan van gaan maken. Ja, het is echt zwaar. Zo heeft iedereen zijn Zometeen bij Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien door Megens. Goedemorgen. Radio 1, het nos journaal. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia schrapt 4.500 banen. Bij Iberia werken in totaal 20.000 mensen. Ook wordt de vloot verkleind en moet het personeel salaris inleveren. Volgens Topman Lozano komen de problemen niet alleen door de economische crisis, maar moet Iberia ook moderniseren om de concurrentie aan te kunnen. In Den Haag wordt vandaag in de ministerraad verder gepraat... over aanpassing van de plannen voor nivellering van de inkomens. Sven zei het al, gisteren was er spoedoverleg. Officieel zijn er geen mededelingen gedaan. Maar bronnen zeggen dat er zich wordt gezocht naar alternatieven... voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. De GGD Zuid-Holland-West heeft op korte termijn... ruim 3 miljoen euro nodig om te overleven. Dat heeft de gemeente Zoetermeer gezegd. Het geld moet worden opgebracht door de acht gemeenten... waarvoor de instelling werkt. Daaronder zijn Delft, Rijswijk en Wassenaar. En bij een grote actie tegen schijnhuwelijken... heeft de Marichousé 23 Nederlanders van Antilliaanse afkomst opgepakt. Ze reisden vaak naar Groot-Brittannië en trouwden daar met Nigerianen. Die kregen zo een verblijfstatus en konden gebruik maken van sociale voorzieningen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Veel vertraging op de Ring Amsterdam, de A10. Tussen uh, de Zeeburgentunnel en Knopen de Nieuwe Meer staat 10 kilometer file. Bij Knopen de Nieuwe Meer is een busje van connection stilgevallen die lekt er veel dieselolie. Er zijn twee rijstoken afgesloten. En op de andere rijbaan dan staat dus Oostop en rij 4 kilometer door een ongeluk. En daar is de rechterijst ook dicht.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 Jeugdreclassering overlaten aan de gemeente is zeer onverstandig, zegt Reclassering Nederland. De Italiaanse regering wil criminelen uit het parlement. De patiëntenfederatie vindt het AWBZ-plan van Rutte 2 broddelwerk... en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. En natuurlijk als er nieuws uit Den Haag is over de nivelleringsreparatie... hoort u dat ook hier bij ons. Het is drie minuten over half tien exact. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Roy Hickens is vanochtend in Dieren. Bij Joop Zijlstra, een veelschrijver die er zijn beroep van maakt om lokale bestuurders dwars te zitten. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Nederland. Reclassering Nederland, dames en heren, maakt zich grote zorgen over het plan om de jeugdzorg aan gemeenten over te laten. Want dat betekent dat ze ook verantwoordelijk worden voor de jeugdreclassering en daar hebben ze totaal geen ervaring mee. Chef Van Gennep, directeur van de Reclassering Nederland, Goedemorgen. Goedemorgen, meneer klokman. Waar zit precies het probleem? Um, nou, ik vind jeugdreclassering een overheidstaak, omdat er wordt via justitiële maatregelen ingegrepen in het, in het leven van jonge mensen. Uh, ik vind dat je dat, uh, dat wordt gedaan door rechters, dat is een overheidstaak. En ik vind dan de uitvoering van de maatregelen die een rechter oplegt, dat je dat aan organisaties ook uh, moet overlaten die daar ervaren en bedreven in zijn. Ja, wie Hoe doet die... dat nu? Nu doet de jeugdreclassering, dat is een onderdeel van het bureau jeugdzorg. En zoals u inderdaad terecht zegt, de jeugdzorg gaat naar de gemeente toe. Inclusief de jeugdreclassering. En mijn idee zou zijn, koppelt die decentralisatie van de jeugdreclassering daarvan los. Maakt er één organisatie van. Of nog liever brengt dat dichter bij de volwassen recrecering. Ja, maar is dat ook niet tijd voor eigen parochie? Namelijk dat u het dan allemaal onder uw eigen uh, vleugels heeft. Uh, nou, dat denk ik niet. Wat ik al zei, van, ik vind het ook een prima zaak als je de jeugdreclassering in plaats van versnipperd, decentraliseren, dat je daar één landelijke organisatie van maakt uh, onder de vleugels uh, van justitie. Maar als je toch zo'n wijziging doet, dan zou ik inderdaad ook nadenken om. of je nou helemaal onderbrengt bij de volwassenreclassering, maar de mogelijkheden te onderzoeken om dat veel dichter bij elkaar te brengen. Kijk, u, u moet zich voorstellen dat drie kwart van de jongeren die bij de volwassenreclassering instromen met, een, met, een, met een, een delict, die hebben al ...allemaal een jeugdreclasseringsverleden. Die zijn allemaal gepokken gemazeld in het criminele circuit. Ja. Uh, en ik denk dat het verstandig is om die, uh, om, om die overdracht veel makkelijker te laten verlopen. Dat je veel vroeger al kunt interveneren met de methodieken die de volwassenreclassering heeft. En ik denk dat dat echt winst zal hebben. Ja, want daarover hebt u een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin pleit u er ook voor om de jeugdreclassering op de schop te nemen... ...en een adolescentenreclassering in het leven te roepen. Met andere woorden, vanaf 16 onder het volwassenreclasseringssysteem te laten vallen. Klopt dat? Ja, maar dat heeft veel meer te maken met dat uh, dit kabinet een wet voorbereidt... het adolescentenstrafrecht, waarin ze de mogelijkheid uh, bieden... om uh, ook aan de volwassenenreclassering uh, aan jongeren vanaf 15, 16 jaar... Uh, uh, controle en begeleiding te gaan geven... en niet strikt te laten leiden door die grens van 18 jaar. Dus dat zou mooi passen bij het idee om die zaak veel dichter bij elkaar te brengen. Dat betekent dus eigenlijk volwassenen strafrecht. Dat wil zeggen in de reclasseringssfeer dan, maar dan vanaf 16? Nou, dat is aan de rechter, maar die wet maakt inderdaad mogelijk meer dan nu al het geval is... dat de rechter ook eh, volwassen maatregelen, dus volwassen kan opleggen aan jongeren onder de 18. Juist. Maar goed, er zijn ook kinderen van 14 en 15 die hartstikke crimineel zijn. Dat klopt, maar ik zeg ieder zijn vak. Uh, er is ook nog een groot verschil nog. Er zijn ook alle deskundigen het over eens of je over 12, 13, 14 jaar hebt of, of mensen van 15, 16 jaar. Uh, de wanneer, wanneer is de pedagogische aanpak de meest effectieve en wanneer is de aanpak zoals wij dat doen, controle en begeleiding binnen een gedwongen kader ja. de meest effectieve. Ik denk dat je dat iedere keer ook per geval moet bekijken. Je moet kijken naar het delict van iemand, je moet kijken naar het gedrag van een jongen, zijn ontwikkelingsstadium waar hij verkeert en dan moet je daar de juiste maatregel opzetten. Ja. Maar ja, goed, ze zijn nu al uh, dat hele nivelleringsverhaal... aan het repareren in Den Haag. En mm -hmm. uh, de vraag is of ze daaruit komen. Dat uh, horen we waarschijnlijk later vandaag wel iets meer van. De, het, het ligt niet voor de hand dat alles op de schop gaat. Dus uh, als u met uw plan komt van uh, de, deze paragraaf moet ook anders. vervangt u dan niet gewoon bijvoorbeeld BOT? Uh, nou, daar, daar heeft u een punt. Ik denk dat men op dit moment wat, wat andere zorgen aan het hoofd heeft. Uh, de zorgen die ik ook over, overigens ook heb, wat dat gaat betekenen voor de reclusering uh, in de toekomst, uh, het krimpen van de financiën. Uh, maar kijk, dit is niet zozeer een, een, een financieel probleem, dit is een houdelijk probleem. En ik vind dat als je dus een stelselwijziging gaat doen, uh, zo'n ingrijpende stelselwijziging gaat doen, dan denk ik dat je echt goed moet nadenken van wat is de meest effectieve. En ik zou het uh, zeer de moeite waard vinden om dat te heroverwegen. Wat gaat er gebeuren eigenlijk als die gemeenten het toch moeten doen en ze kunnen het niet? Nou, ik denk dat op een of andere manier justitie dan toch de vinger aan de pols zal houden. Er wordt nu al gepraat over dat justitie eisen gaat stellen aan organisaties die straks namens de gemeente de jeugdreclassering gaat aanbieden. En dat is meteen mijn punt. Dan ga je via een omweg toch weer eisen stellen aan organisaties. Omdat men vindt dat het een verantwoordelijkheid is van justitie. Dat justitie zorgen heeft hoe dat uitgevoerd heeft. Ja. Dan denk ik van nou laten we stoppen met al die bypasses maken. Laten we dan doorpakken. Ja maar wat betekent dat? Voor de samenleving als die gemeenten het toch moeten doen en dat gaat mis, waar krijgen we dan mee te maken? Uh, nou, kijk, ik vind het altijd te vroeg om te zeggen dat dat helemaal misgaat. Ik denk dat we voordat we dit, uh, deze veranderingen doorvoeren, moeten zorgen dat het niet misgaat of dat de kans op mislukking zo gering mogelijk is. Uh, dat begrijp ik, maar wat zijn de mislukkingen? Met andere woorden, welke risico's loopt de samenleving dan? Nou, kijk, als een organisatie uh, niet functioneert straks... of het aanbod is niet voldoende, dan neem ik aan dat daar... dat is ook de bedoeling van justitie om die vinger aan de pols te houden... dat het dan ingegrepen wordt. Door wie? Uh, ik denk door, uh, door justitie. Kijk, ja. men, wil, men wil dus eisen stellen aan organisaties die die reclassering gaan uitvoeren. Ja. Ik ga ervan uit dat je eisen zodanig zijn als je zo'n certificering krijgt... dat je dan ook vakbekwaam bent om dat vak uit te kunnen oefenen... en dat dat dan ook wel goed zal gaan. Ja, maar goed, daar heb je twijfels over. En dus zegt u met zoveel woorden, hou het nou allemaal bij reclassering in Nederland... Uh, en uh, verlaag bovendien de leeftijd voor de volwassenen reclassering. Nou, ik, kijk, ik, ik, ik, de volwassen reclassering die, die opereert vanaf 18 jaar, de nieuwe wet uh, adolescentenstrafrecht geeft mogelijkheden om onder de 18 jaar al een volwassen reclassering onder, uh, op te leggen. Ja. Uh, ik ben in ieder geval, uh, in eerste instantie uh, ben ik dus uh, geen voorstander... om het naar de gemeente erover te laten hevelen. Ja. Uh, wat mij betreft uh, is het ook prima dat je die jeugdreclassering bundelt... in één organisatie en nauwe samenwerking met die volwassenreclassering. Ja. Alleen zeg ik, als je dat zou doen en dat zou realiseerbaar zijn... dat het alsnog niet naar de gemeentes gaat... denk dan goed na of je dan ook niet veel effectiever kan inrichten... en die jeugdreclassering en die volwassenreclassering dichter bij elkaar te brengen. Chef van Gennep, directeur van in Nederland. Ik dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Gisteren maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de inflatie is gestegen naar 2,9 procent. En de vraag is: hoe wordt de inflatie eigenlijk berekend? Senne Janssen van het CBS heeft het antwoord. De inflatie is de prijsontwikkeling van alle goederen en diensten die een gemiddeld huishouden koopt. Dus je moet er twee dingen voor weten: je moet weten wat koopt een gemiddeld huishouden nou en je moet weten hoe groot is de prijsontwikkeling. Nou, die eerste vraag, wat koopt een gemiddeld huishouden? Daar doen wij onderzoek naar, budgetonderzoek... waarbij we weten van het boodschappenmandje van een huishouden. daar blijkt bijvoorbeeld uit dat 10% gaat naar voeding... meer dan 20% gaat naar huisvesting... 5% gaat bijvoorbeeld naar horeca. Dus zo wordt dat mandje bepaald en de weging wordt zo bepaald. Nou, vervolgens moet je weten hoeveel stijgen of dalen die producten nou. En ook daar heeft CBS verschillende methoden voor. Uh, sommige dingen die vragen we integraal uit... Maar we hebben bijvoorbeeld ook onderzoekers die daadwerkelijk bij de winkels langsgaan... en daar de prijsveranderingen meten. Nou, op die manier meet je dus die prijsveranderingen en je hebt de weging. En als je die twee met elkaar vermenigvuldigt, dan rolt daar de inflatie uit. Begrijpt u wel? Antwoord van Senni Janssen was dat van het CBS. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar dieren. En in dieren is Roy Herkens. Ja, het verkeer raast hier dwars door het dorp dieren heen. Er is een plan om het verkeer hier om te gaan leiden. Een plan van bijna 100 miljoen euro. Dat de verkeersafwikkeling door het dorp moet verbeteren. En van het gespleten dorp meer een eenheid moet maken. Wat hebt u tegen dat plan? Ik heb uh, eigenlijk uh, tegen dat plan dat het onvoldoende voorziet in de oplossing van het probleem. En daar moet meer geld voor zijn. En dan ben ik verbaasd dat als er nu aan een onnodige wegverlegging 6 miljoen wordt besteed, dan vind ik dat heel gek. En u heeft daar niet één, niet twee, niet drie, maar 28 brieven over geschreven. Ja, nog meer denk ik. Maar goed, ja, daar gaat het over, ja. Omdat uh, het hart het, het, waar het om gaat is dat, uh, dat er een afspraak, dat de provincie zegt dat er een afspraak met het Rijk is. En ik toon aan dat die er niet is. Joop Seilstra is 80 jaar, kwam 10 jaar geleden in Ellekom wonen om rustig te gaan leven. Maar van dat rustige leven is het niet gekomen. U bent nu een veelschrijver. En dit verkeersplan is niet het enige onderwerp waar u zich druk over maakt. Ook over andere onderwerpen. Hè. De kap van bomen onder meer. En dat steekt u niet onder stoelen of banken. Sterker nog, u schrijft daar brieven over. Zoveel brieven dat de provincie nu maatregelen wil nemen... om te voorkomen dat u de statenleden steeds lastig valt. Ja, dat is, voor mij is dat laatste. is natuurlijk te gek dat volksvertegenwoordigers worden verhinderd om contact te hebben met de, met de burgers. En ik denk dat dat heel wezenlijk is eigenlijk. Hey, maar ze zijn nu brieven zat. Uh, ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. De ambtenaren en de plannenmakers zijn de brieven zat. Daar gaat het om. U doet ook regelmatig een beroep op de wet openbaarheid bestuur. U schrijft brieven over allerlei onderwerpen. Waarom doet u dat? Ik doe dat, uh, wanneer, mij dat uh, wanneer mij dat onder ogen komt. En ik zie dat er, dat er weer opnieuw gevroeteld wordt, zoals men dat in Limburg zegt. En, en, en de, eigenlijk mensen voor de mal worden gehouden. Door het bestuur. Met, vanuit hun eigen vooropgezette bedoelingen op ander terrein. Bent u een professionele dwarsligger? Nee, ik, ben, uh, ik heb in de politiek geleerd hoe de hazel lopen. En dat heb ik op een bijzondere manier gedemonstreerd in mijn leven. Niet mens, vanwege mij, maar vanwege de situatie die ik aantref. Het is zo dat ik de verantwoordelijken op hun taak wijs. En dat is mijn verantwoordelijkheid. En wat zij ermee doen, dat moeten we maar zelf weten. Daar, daar maak ik mij ook minder druk om. Alleen, ik vind het natuurlijk wel spijtig, maar op één keihard ding als men liegt... Dan ben ik, dan, dat zal ik nooit pikken. Dan buit u zich vast en laat u ook niet meer los. U hebt een rijk politiek leven achter de rug. Als raadslid, als bestuurslid van het partijbestuur, van het CDA. Uw inzet voor de maatschappij die staat vast. Maar u bent nu 80. Moet u het niet een beetje loslaten? Ja, dat vind ik een vraag. Ja, ik laat dat niet los. Dus ik vind dat gewoon onderdeel uitmaken van mijn leven. En het fijne is dat ik me daar ook zo, zo happy bij voel als wat. Tenminste in de zin van dat ik, nou, dat ik actief kan zijn. En dat ik niet, niet achter een geranium zit. Want dat zal ik nooit voor mijn leven doen. Nee. Het is eigenlijk gewoon een nieuwe levensvervulling geworden voor u. Nou ja, je neemt jezelf mee. Het is een vergissing als ik zeg ik ga hier rustig leven. Dan komt dat natuurlijk ook door mij. Want ja, het, het, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan toch niet over de dingen heen kijken die ik zie. Joop Seilsra, die komt graag in actie. Waarschijnlijk tot de dood erop volgt. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik heb het laatste graf gekocht hier. Dus dat er een is in zicht. Tot zover dieren. Bijdrage van Stad van Roy Heerkens. <totstuk> Straks de Italiaanse regering wil criminelen uit het parlement. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1985. Het ongelooflijk is een feit. Gary Kasparov werd vanavond de jongste wereldkampioen schaken van de geschiedenis. Als je niet vergis was dat de stem van Raymond van de Boogaert... destijds correspondent in Rusland, deze dag in 1985. Namelijk verslaat schaker Anatoli Karpov zijn concurrent Garry Kasparov in een strijd die maar liefst 14 maanden had geduurd. Schaakgrootmeester Hans Beum doet er verslag van. Karpov die won alles. En die uh, regeerde soeverein, dus die was onverslaanbaar. En toen kwam die jonge Kasparov op, dat was de grote ster aan het firmament. Ze moesten zes partijen winnen. In eerste instantie liet Karpov die Kasparov alle hoeken zien. En Karpov die stond met 5-0 voor. Die had vijf partijen gewonnen en Kasparov niet één. Maar ze hadden heel veel remises gemaakt. En op een gegeven moment had Kasparov door hoe hij het verlies kon vermijden. Hij kon nog niet winnen van Karpov in die match. Maar hij bleef, hij bleef hangen. Hij ging in de touwen hangen. En die match die duurde en die duurde. <tied> In eerste instantie werd hij in een prachtig gebouw gespeeld in Moskou. En toen ja, na twee maanden in een iets minder gebouw. En na, na, na vier maanden in een weer iets minder gebouw. En toen na zes maanden en 48 partijen. Toen zei de voorzitter van de Wereldschakelbond, de Filipijn, eh, Campomanus. Nou krijgen we er genoeg van. We stoppen deze match. En we gaan volgend jaar een, uh, een weer een match spelen maar onder gewijzigde omstandigheden. Namelijk niet meer alleen om winstpartijen maar 24 partijen. En dat is de situatie in 1985... waarbij je dus de tweede match krijgt tussen Karpov en Kasparov. Heel spannend, maar nu had Kasparov inmiddels zijn lesje geleerd... vanuit die, uh, vanuit die uh, eerste match. En uh, hij was nu een slag beter. Hij won de laatste van in totaal 72 partijen... in 14 maanden titelsprijs tegen Anatoly Karpov. En dat terwijl de bij binnenkomst met een ovatie beloonde favoriet van het Moskouse publiek... ...nog wel met zwart speelde. Kappel was een, toch een beetje de, ja, de spin en het, en het, de, de, van de profilaxe. Het voorkomen van uh, activiteit van een ander. Hij damde alles al in voordat je er überhaupt aan had gedacht. Dus dat is een, uh, een hele andere manier van benaderen. En Kasparov was juist een, iemand die vloog zijn tegenstander naar de keel. Die speelde voluit op aanval... En er was een hele verfrissende wind die ineens door de schaak, schaakwereld waaide. En het nieuwe denken in Rusland, het Gorbachev, het, het, het, het, het, het een beetje westerse denken... dat vertegenwoordigde hij. Na een moment in de mensen waarop remise mogelijk was... deed Kasparov echter meer. Hij speelde Karpov bijna van het bord... en ontbant hem zo na tien jaar de wereldtitel. En het mooie vind ik dat je die, dat, dat denken, het politieke denken... maar ook het, het, uh, de hele manier van leven dat je dat ook terugziet op het schaakbord. Hans Bum over de overwinning van Anatoly Karpov... die uh, zijn concurrent Karikasparov na 14 maanden had verslagen. In 1985 was dat deze dag. We gaan uh, om 11 uh, minuten voor tien is kijken op Binnenhof 19. Althans bij de deur van Binnenhof 19, want daar moeten de bewindslieden aantreden... omdat de ministerraad over 11 minuten gaat beginnen. Is kijken of we daar al wat reacties hebben op de reparatiepoging van de coalitie. Michiel Breedveld, NOS-collega, goedemorgen. Goedemorgen. Wie heb je al getroffen daar bij de deur? Nou, ze druppelen langzaam binnen. Ik zie op dit moment Hennis Plasgaard van Defensie aankomen lopen. Maar ja, je kent de ongeschreven regel van het Binnenhof. Als de dranghekken worden geplaatst voor de deur van Algemene Zaken... dan weet je dat het crisis is. Raad is waar ik achter sta. Achter een hek. Ja, maar goed. Ik wil niet suggereren... Dat... Oh, kijk, daar komt Hennis Plasgaard. Hallo, goedemorgen. Word... <laughs> Wordt het een spannende ministerraad? Is het beladen? Um, nou, volgens mij gebruiken jullie veel uh, zware woorden. Is het is niet aan mij om nu uh, daarop te gaan reageren. Maar het wordt wel een eerste ministerraad en daarmee bijzonder. Maar toch ook een zware opgave omdat u nu moet gaan overleggen... met de Partij van de Arbeid om een oplossing te bedenken over de zorgcrisis. Niet aan mij om daar nu uh, op, te, op te reageren, sorry. Een andere portefeuille heeft zij, daar heeft ze natuurlijk gelijk in. De hoofdpersonen in dit spel zijn minister Asscher van Sociale Zaken... en minister Schippers van Volksgezondheid... en uiteraard Dijsselbloem van Financiën en Rutte, de premier. De premier is op dit moment binnen en ontvangt daar de president van Liberia... Johnson Sirleaf, mevrouw, een Nobelprijswinnares... en zal zich dus over wat je zei net... Nou, Tien minuten zal hij zich uh, melden in de treffenzaal. Ja, want hij is een man van de klok. Hè? De ministerraad moet gewoon echt om tien uur beginnen. Om tien uur sharp begint het. Uh, maar dat wil niet zeggen dat iedereen er dan is. Uh, want ja, wij zitten natuurlijk met spanning te wachten op Schippers en Ascher toch de hoofdpersonen die een oplossing moeten bedenken... samen met Dijsselbloem. Want de suggestie uh, wordt nu gewekt dat die, uh, zorgpremie, uh, die inkomensafhankelijke zorgpremie... van tafel gaat. Ja. En ja, dan moet er toch een reparatie komen... zoals dat de mooie Haagse termen heet. Ja. Dat betekent dat de bezuinigingen, zoals die nu voorgesteld zijn... die 16 miljard wel erg hard neerslaan bij de lagere inkomens. Exact. Daar kan de Partij van de Arbeid natuurlijk geen genoegen mee nemen. En dus zal dat waarschijnlijk via de inkomensbelasting... ja, uh, herverdeeld moeten worden, zodat de sterkste schouders weer die zwaarste lasten dragen. Hou de deur van de Eerste Kamer in de gaten, want daar kwam ze gisteravond uit. Je kan ja. van de algemene zaak ook binnendoor via de Eerste Kamer. Je weet het, hè? <laughs> Het Binnenhof is een vossenhol. Je kunt op verschillende plekken erin en eruit. Als je de pers wil ontlopen, is dat altijd mogelijk. Ja, goed. Verwacht je eigenlijk vandaag een oplossing? Want uh, ik zag er wel heel erg chagrijnige gezichten naar buiten komen gisteravond. Ja, uh, met, met de, de, de, Ja, met de ingestudeerde zin. Uh, we hebben over de actualiteit gesproken. Verder kan ik er geen enkele mededeling over doen. Ja. Um, maar de gezichten stonden niet echt vrolijk. Dus ik hoorde vanochtend ook bij jullie dat er aanwijzingen waren dat er een akkoord in de ministerraad besproken zou kunnen worden, mogelijk geweest. Maar is het al zover? Nou ja, om eerst even op die gezichten in te gaan. Uh, je haalt natuurlijk wel het hart uit, uh, uit uh, wat de PvdA belangrijk vindt in dit kabinet, namelijk herverdelen. Um, ja, dus het is logisch dat dat een zware opgave is geweest gisteravond. Mogelijk inderdaad dat er een oplossing is, maar ik wil uh, de spanning niet al te hoog opkloppen. Want ik vermoed niet dat dat er dan vandaag al uitkomt dat het bekend wordt. Want ze willen natuurlijk niet meteen het risico lopen dat, uh, <coughs> dat uh, wij zelf weer rekeningen, weer rekeningen gaan maken. Ja, ik zie Schippers aankomen en ja. dat, dat, uh, uh, dat, dat gaat de onrust weer toeslaat. Ja, ik loop even naar uh, minister Schippers van uh, Volksgezondheid... Ja. Uh, die komt te voet aanlopen. Dat komt dat de weg hier uh, geblokkeerd is voor het Mauritshuis. Dat is dan weer mooi meegenomen. Ja, dus of ze komen met de auto via de andere kant, langs de viskraam. Of uh, lopend dus, waar verbouwd wordt bij het Mauritshuis overigens. We luisteren even. Minister Schippers. Kijk, uh, sorry, maar ik kan niet uh, twee uh, dingen tegelijk. Uh, uh, uiteraard, we zijn in goed overleg. Succes, hè? Ja, dank. Heeft u er vertrouwen in dat u eruit gaat komen? Uiteraard. Ik ben een optimistisch mens altijd. U liet een beetje doorschemeren dat u die inkomensafhankelijke zorgpremies niet zo wenselijk vindt. Bent u blij dat dat aangepast kan gaan worden? Ja, daarover kan ik geen mededelingen doen. Als een gesprek gaande is, dan moet je niet tussentijds naar buiten rennen om mededelingen te doen. Dat helpt meestal niet. Denkt u dat het lukt om de onrust in de VVD weg te nemen met wat u nu weet? weet we zijn eerst eventjes goed in gesprek met elkaar... Uh, en uh, ik weet nog niet eens wat er uitkomt, Dus laten we dat eerst nog maar eens eventjes bepalen... voordat we het over de communicatie hebben. U wil echt aanwezig bij beide partijen om hier echt uit te komen? Of doet de Partij van de Arbeid moeilijk? Uh, we zijn een kabinet wat uh, voornemens is om uh, de hele termijn uit te zitten. De voornemens zullen we het voorlopig even mee moeten doen. Want het kabinet uh, is nog maar nauwelijks aangetreden. Laat staan dat het zich bewezen heeft. We zullen de dag afwachten. Het lijkt erop dat Schippers het in ieder geval van haar bordje heeft afgeduwd. Michiel vanuit Den Haag, ik dank je zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland gaan naar Italië, dames en heren, want er zitten te veel criminelen in het Italiaanse parlement. Dat vindt althans de Italiaanse minister van binnenlandse zaken, <coughs> Anna Maria Cancellieri, als ik het goed uitspreek, en ze heeft een speciaal wetsontwerp voorbereid dat de volksvertegenwoordiging moet gaan zuiveren van criminelen. Het Zedek, goedemorgen. Hallo, Hedwig Zedek. Goedemorgen. Goedemorgen, daar ben je. Nou, dat zou tijd worden. Hoeveel boeven zitten er eigenlijk in dat parlement? Ja, dan moeten we een onderscheid maken, want er zitten er 26 die definitief dus tot in de allerhoogste graad veroordeeld zijn. Maar we hebben er wel 100 die, uh, ja, of nog uh, berecht moeten worden. Er loopt een onderzoek tegen, ze hebben één veroordeling, moeten nog hoger beroep doen. Dus uh, dat is ongeveer 9% van uh, de, het hele volk daar, want Kamer en Senaat bij elkaar, dat zijn er uh, 945. Ja, en gaat het dan ook om banden met de maffia? Dan gaat het ook om banden met de maffia. We hebben bijvoorbeeld De Lutri, grootste, belangrijkste voorbeeld wellicht. Uh, boezemvriend van Berlusconi heeft met hem zijn imperium uh, van uh, de commerciële televisie opge opgebouwd in Sicilië. Een Siciliaan veroordeeld in hoger beroep tot zeven jaar uh, gevangenisstraf voor zijn banden met de maffia. Ja. Alleen in Cassatie uh, werd het teruggestuurd. Het hoger beroep moet opnieuw gevoerd worden en die man die zit gewoon in de Senaat. Ja, en hoe wil die nieuwe minister, of althans de minister van Binnenlandse Zaken, die Anna Maria Cancellier. Cancelleri zeg ik het goed. Cancelleri. Ja. Hoe wil die daar een einde aan gaan maken dan? Nou, ze doet het samen met ook de minister van Justitie en ambtenarij natuurlijk, dus het is een zware, een zware voorstel. Een ministersdecreet, een regeringsdecreet, ze willen gewoon dat um, politici die uh, een definitieve veroordeling hebben gehad voor meer dan twee jaar, of voor vergrijpen die uh, tegen, delicten tegen de overheid, dus dan moet je denken aan fraude of smeergeld, corruptie, dat soort zaken, die mogen dus niet meer kandidaat zijn bij verkiezingen. Uh, voor lagere straffen, lager dan twee jaar, moeten ze nog een, ja, een soort van lijstje maken. Hè, van Wat vinden we dan wel belangrijk en wat niet belangrijk? Mag je wel in het parlement zitten als je een keer je huis verbouwd hebt... en je had niet de juiste vergunning en je hebt daar een veroordeling voor gekregen? Of bijvoorbeeld Borgesio van de Lega Noord... die zit in het Europarlement. Die is veroordeeld voor brandstichting in een Roma-kamp. heeft daar ook lagere straf voor gekregen. Uh, dus hij zegt, het geldt niet voor mij. Ja, maar het gaat dan wel. Uh, mocht hij überhaupt nog ooit een keer terugkomen voor uh, Silvio Berlusconi bijvoorbeeld? Dat is dan definitief einde verhaal, toch? Nou, dat ligt er dus aan voor die lagere straffen, hoe die definitie uh, ja, ja. komt. Ja. ja, nou ja, heeft die wet wel van broed en tanden dan tot slot? Het moet door het parlement, hè, en daar <laughs> zitten ze. <laughs> daar zitten ze. Met, ze he, moet... Ja, 1 op de tien. Ja, ja ze, moeten het, ze moeten het goedkeuren. Ze kunnen het aanpassen. Het zal, ze gaan er waarschijnlijk een tijdje over doen. Dus het zal in ieder geval niet voor december zijn... als de regio's van Milaan en Rome opnieuw moeten gaan stemmen. Hopelijk wel voor april volgend jaar, als er landelijke verkiezingen zijn. Edwin Zedek vanuit Rome. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, meer kritiek op de plannen van Rutte 2. Het AWWZ-plan deugt ook niet, zegt de Patiëntenfederatie. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Ja. ja, ja, ja, het is gewoon weer de oude setting.